En welke offers moeten er dan gebracht worden? Nou, en dan krijg je de discussie waar de VVD ook op zit... en dan zit het CDA ook op. Ja, dat gaan niet, niet de burgers allemaal betalen. Dat zou eigenlijk ingediend moeten worden. Nou, dat soort discussies... die, die gaan dan plaatsvinden in die, in die werkgroep... maar dat zijn eigenlijk de bezalen algemene uitgangspunten... die je zou kiezen voordat die werkgroep aan de slag moet gaan. En daarna gaat de werkgroep in detail. En ik ben het toch wel eens met de, de, de heer Bouwberg Wilson. Het ontbreekt de raad ondertussen natuurlijk wel aan de nodige kennis en, en, en ja, achterliggende informatie om over bepaalde dingen echt goed te kunnen beslissen. Ik bedoel, ja, Want je wordt toch gedwongen om ook bedrijfsmatig naar dingen te gaan kijken. Ja, we moeten bezuinigen daar en daarop. En ja, ja is dat dan wel nodig? Kan dat niet anders? Nou, op het moment dat je denkt van dat het anders kan, wil je toch wat de diepte in. Nou, en daar loop je dan inderdaad nu vast. Want... De gegevens heb je niet meer. Ik, ik, er ligt hier een hele begroting... op een gegeven moment helemaal verder in die pagina's... waar al die vergelijkingen van die getalletjes staan. Begroting 2009, werkelijkheid 2009, enzovoort. Ja, daar zie je verschuivingen in. Dat is voor een deel techniek. Maar soms denk ik wel eens... Goh, ik zou toch wel eens willen weten hoe dat zit. Zouden we daar niet op kunnen besparen op een of andere manier? Oké, okay, wij moeten dat altijd maar terugkoppelen naar beleidsvelden. Maar het gaat natuurlijk om de basis... van hoe zit je kostenstructuur in elkaar... hoe zit je organisatie in elkaar... Ja, en welke invloed, en het, want, daar willen wij dan toch invloed op hebben. Omdat gewoon het moet terug, wij zullen terug moeten in onze, in onze structuur van werken. Hoe we het doen, om uiteindelijk eh, met minder geld toch zoveel mogelijk hetzelfde te kunnen blijven doen. Dank u wel meneer Bluis. Mevrouw Geuransson steekt haar hand op. Heb ik de hand van meneer de Vries gemist? Nee hoor. Ik vroeg alleen of ik hem had gemist. Kan zijn. Mevrouw Gurensohn. Dank u voorzitter. Ik kan in hele grote lijnen meegaan wat we met de heer Bluis net van het CDA heeft gezegd. Dat we ook als raad in een verantwoordelijkheid hebben in verband met de begroting. Het punt is natuurlijk of we het in staat zijn op dit moment... ...voor zeg maar ruim drie een dekking te vinden. Ik denk dat dat op dit moment niet mogelijk is. Ik denk dat we best een aardige eind in de richting zouden kunnen komen... ...maar dan blijft nog steeds dat er een tekort zou kunnen zijn. Um, op het moment dat dat tekort er is... hou je het uit de algemene reserve, want dat is de normale de gang van zaken. Want de begroting uitstellen en vaststellen op een later tijdstip... ...om zeg maar met eventuele dekkingsvoorstellen te kunnen komen... ...dat is volgens mij niet mogelijk. Omdat die volgens mij uh, op 15 november ingediend zou moeten worden... De wezenlijke discussie die je vervolgens zou moeten hebben is van waar zou je kunnen bezuinigen. En daar werd eigenlijk van gezegd dat is lastig. Het taakveld is uh, vrij breed en eigenlijk weten we ook niet exact uh, hoe het in elkaar zit. Het is ook heel lastig als je iemand vraagt van uh, kan ik binnen jouw groep bezuinigen. Dan is al het eerste antwoord is altijd uh, vrij standaard nee. Dat is ook logisch. Mensen beschermen op een gegeven moment bepaalde posities, bepaalde plekken. En ook als je natuurlijk vanuit een stukje invulling gaat kijken van wat heb ik nodig zou je natuurlijk van het meest optimale uitgaan. Binnen deze begroting hebben we natuurlijk eigenlijk maar wel acht programma's. Daarbij maak je hele, die hele begroting vrij breed en heel vrij ruim. En zeker ook als je gaat kijken naar verschuivingen binnen, bepaalde, binnen het programma. Binnen een programma mag je schuiven. Van het ene beleidsveld naar het andere beleidsveld. Dat betekent ook dat het overzicht voor de Raad daardoor dat het minder wordt. Op het moment dat je zou gaan overwegen... ...en dat is een discussie die best in die uh, werkgroep zou gaan... Gaan plaatsvinden om meer programma's te gaan instellen, betekent ook dat je gaat beperken uh, binnen de verschuiving van de beleidsvelden. Wat bedoel ik ermee? Als je nu wonen, zorg, welzijn, uh, sport, alles bij elkaar hebt, kan je binnen die programma's schuiven. Maak je er aparte groepen van, dan is die verschuiving natuurlijk veel minder. Um, de toegevoegde waarde, meneer Demmers, is dat je op een gegeven moment meer inzicht gaat krijgen in de organisatie waar het geld zit, waar het geld naartoe gaat, waar we het aan uitgeven. En als je gaat praten over bezuinigingen, dat je ook weet waar de mogelijke bezuinigingen zouden kunnen zijn. Als je gaat kijken naar een stukje aantal wettelijke taken die je hebt uit te voeren en de, het geld wat bij behoort, weet je ook of er binnen dat programma nog bepaalde ruimtes zit om dingen wel of niet op te leuken en wat je wel kan uitvoeren. Meneer de Rode. Ja, uh, mevrouw, uh, meneer de voorzitter. Ik zou mevrouw Keurensen toch nog wel willen meegeven, als het mag. Er staat, we hebben onze eigen begrotingsuitgangspunten, waarin uh, uh, geschreven staat dat onder een reëel sluitende begroting wordt verstaan een begroting die sluitend is, zonder extra onttrekking aan de reserves. En ik moet het daar goed over nadenken en een, in ieder geval een taakstelling mee opgeven, daar we daar later mee op het verder kunnen. En dat zou misschien voor de begroting, voor deze begroting. ...erg noodzakelijk en wenselijk zijn. Mevrouw Keuransson. Maar dat betekent dat u nu een taakstelling opneemt... ...van bijvoorbeeld twee of drie ton... ...en binnenkort gaat komen met een begrotingswijziging... ...om het akkoord weer te dekken. Begrijp ik dat goed? We moeten met elkaar daar invulling aan zien te geven. Dan begrijpen we elkaar goed. Dank u wel. Meneer de Vries. Nou, Meneer de voorzitter, ik wil eigenlijk alleen maar eerst antwoord geven... ...op de vragen van OPZ... Uh, wij, hadden toege, wij hadden toegezegd om met een alternatieve begroting te komen uh, in, in deze discussies. Uh, u weet allemaal dat uh, gezien mijn persoonlijke omstandigheden op dit moment... het mij niet gelukt is om daar invulling aan te geven. Omdat ik niet, uh, als ik dat doe, dan, of als onze partij dat doet, dan willen we dat ook gedegen doen. En daar was eigenlijk op dit moment voor mij niet de ruimte voor. Helaas. Dat vind ik heel jammer. Ik bied daar ook mijn excuses voor aan dat dat niet uh, is gelukt... En we hebben toch geprobeerd om in ieder geval in onze algemene beschouwing eh, wat, wat neer te leggen over hoe wij dat zien zelf. En dat we daar een aantal visies aangeven van hoe kun je nou toch, eh, zeg maar, in de situatie waarin we zitten, die wij helemaal niet op dit moment zo ingewikkeld vinden in Zandvoort, hoe je daarmee om kunt gaan. En ik denk ook dat het heel goed mogelijk is om zo'n drie ton, om dat op een of andere manier te bezuinigen. Daar zien wij geen problemen mee in ieder geval. Dank u wel, meneer De Vries. Dank u wel, meneer Bawitz. Uh, meneer Stammers. Ja, voorzitter, dan ik heb toch nog even een vraag voor mijn, voor mijn duidelijkheid. Uh, in de brief van uh, 3 november daar staat: de stand meerjarenraming staat voor 2011-6.055 uh, negatief. Uh, daar staat het dat onder dat het tekort dat ontstaat in het begrotingsjaar 2011 wordt als niet materieel beschouwd. Wil Dat zeggen dat dit een verwaarloosd bedrag is voor wat betreft uh, het, het sluitend zijn voor deze begroting. Er uh, staat ook bij dat het door een uh, aantal grote budgetten minimaal af te ramen kan worden opgelost voor, voor, uh, voor dit geval. Dat zou betekenen dat als je dan uh, later al dan niet met werkgroepen gaat kijken in hoeverre die, die paar ton bezuinigd moeten worden dat je dat eigenlijk op de, op de normale wijze en op de normale volgorde doet dus na vaststelling van de, de BERAP mijn vraag is of dat een pro, werkelijk een probleem is of dat echt de haast bestaat om nu al voor 2011 allerlei oplossingsrichtingen te bedenken okay. wie van u wenst op die vraag te reageren? Meestal... Bluys, meneer Bluis was net iets eerder, meneer Demmers. Nee, Zag ik in mijn rechteroog. Meent u niet. Ik dacht het niet doen, ja. Meneer Bluis. Nee, kijk, het, het gaat er ons om... Wij, wij snappen donders goed dat, dat dat niet nu vanavond kan gebeuren. Maar er moet een reëel sluitende begroting liggen. Dus er moet, er zal bijvoorbeeld bij abonnement minimaal moeten zeggen... Er moet een taakstelling worden ingevuld in, uh, in, in begin, uh, begin uh, 2011 van dat, dat bedrag om een sluitende begroting te krijgen. En die taakst, dat, want dat doen we niet anders voor 2012, 2013, 2014. 9 ton, 7 ton, 6 ton, die vullen we ook nog niet in. Maar zo mag je dat doen. Dus als je dat ook voor 2011 opneemt... dan heb je in ieder geval voor jezelf ook die taakstelling vastgelegd. Jongens, wij moeten in 2011... en waarschijnlijk moet dat bij twee 1 van 2000, in maart of zo... Moeten we dek met dekkings, extra dekkingsvoorstellen komen om alsnog die taakstelling die we opnemen bij de begroting vanavond of morgenavond, die taakstelling invulling te geven. En dan heb je denk ik ook een reëel sluitende begroting gepresenteerd en klopt het weer met waar we normaal, hoe we daarmee omgaan. Dus dat is, dat is ons ook een beetje in grote lijnen ons voorstel. Dank u wel meneer Bluis, meneer Demmers. Ja, meneer Stamens, u legt de vinger op de sere plek. Want inderdaad moet het zo zijn dat dan begin december dat behandeld zou moeten worden en daarna de begroting vaststellen. Anders gaat het weer andersom. Je gaat nu de begroting vaststellen en dan ga je kijken hoe je dat 2-3 december of zo, ik weet niet wat voor datum erin stond, dat dat inhoudelijk behandeld gaat worden. Ja, het moet dus net andersom. Daar heeft meneer Stamis gelijk in. Het was. Oh, me meneer Stammers, u wilde een interruptie... Het was, het, het was niet zozeer mijn bedoeling... om een vinger op een zere plek te liggen. Het was eerder een, een vraag ter, ter verheldering... zodat ik eigenlijk precies weet... hoe het zit. Dank u wel, meneer Stammers. Meneer, meneer Demmers... wenst een interruptie? Nou, dat was uw moord. Laat me zitten. Dank u wel. Meneer Simons. Voorzitter, nog even over dat onderwerp... algemene dekking vinden. Ik heb wel begrepen dat het... ...ieder de bedoeling is dat er een sluitende begroting wordt ingeleverd... ...en die moet dan naar de provincie. Uh, mevrouw Geurandsson heeft dat daarnet ook nog aangegeven. Met andere woorden, ik denk wel dat er een besluit moet zijn... ...en daarin voorziet uh, onze motie... ...door voor te stellen het verwachte tekort voor 2011... ...voorlopig te onttrekken in de algemene reserve... En de, raad, ...en de raad voorstellen te doen... ...het verzoekt dus het college de raad voorstellen te doen zodanig dat in de raad van 14 december daarover besluiten genomen kunnen worden. Met andere woorden, ik denk wel dat de begroting sluitend gemaakt moet worden. Dank u wel meneer Simons. Mijn voorstel zou zijn, want uh, ik heb het beeld dat de algemene opmerkingen hier maar wel gemaakt zijn, dat datgene wat in algemene zin is genoemd uh, vanuit uw raad ter zake is de begroting sluitend, dan wel met een taakstelling, dan wel anderszins. Dat we dat meenemen naar de discussie bij programma 8 financiële reserves. Dat de wethouder dan bij dat programma nog eens wat reflecties aan u geeft. Zodat dat de vragen en het debat verrijkt. En de andere twee aspecten, dat zijn de drie vragen van meneer Barberg-Wilson. Zou ik bij programma 8 personeel en organisatie nader willen laten uitwerken. En de vraag van Sociaal Zandvoort heeft betrekking op handhaving. Die wil ik zelf dan meenemen uit mijn hoofd bij programma 7 of 6. Nou, ik probeer hem voor u te onthouden, meneer Paap. Meneer Bluis. De Rode. De Rode. Meneer De Rode, sorry. Het ja, maakt niet uit. Um, zou u dan ook aan die vraag willen toevoegen of de wethouder nog even duidelijk kan zeggen? Want er zit verschil tussen de getallen tussen het memorie van antwoord en de brief van uh, 3 november. In het memorie van antwoord op pagina 5 staat een ander bedrag genoemd. ...dan op pagina 2 van de brief van 3 november. Welk bedrag nou het juist is? Even voor de beeldvorming. Wilt u op dit moment antwoord? Uh, het bedrag van 3 november, voorzitter. Oké. Okay. Antwoord is duidelijk. Ja. Is dat akkoord wat u betreft? Ja. Goed. Dan gaan we nu naar de... ...programsgewijze behandeling. Dat doen wij ook weer... Vanuit dezelfde optiek proberen niet de commissie over te doen. Dat is uw allerwens, heb ik begrepen. Uh, programma 1. Wie wenst over programma 1 in eerste instantie het woord? Of zegt u niet? Meneer Kramer, stak u de vinger op? Sorry. Meneer Kramer, meneer Demmers, <laughs> meneer Simons. Goed, gaan we die ronde eens luisteren. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, we hadden een, uh, in de commissie een uh, abonnement uh, aangekondigd. En dat uh, wil ik hierbij ook uh, indienen. En ik denk dat het dan goed is dat de discussie daaromtrent uh, plaatsvindt en ook een reactie van het college komt. Um, um, overwegende dat de locatie voor het te realiseren Centrum voor Jeugd en Gezin, CEG, nog niet bekend is. Een extra bijdrage van 25.000 euro structureel aan het CEG niet is onderbouwd. De kosten ook nog niet onderbouwd kunnen zijn, aangezien de locatie nog niet bekend is. Er al een aanzienlijke bijdrage door het Rijk wordt gegeven voor het CEG. Het mogelijk moet zijn om met de bijdrage van het Rijk een CEG te realiseren. Besluit als volgt te wijzigen... Niet structureel 25.000 euro op te nemen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, dank u wel. Dat is wat u betreft ook in eerste termijn. zake programma 1, meneer Kruijff. Ja, ik wil er in tweede termijn wel op terugkomen, maar daar ja, kan de portefeuillehouder en wellicht een uh, aantal raadsleden alvast reageren. Meneer Demmers, ja, voorzitter. Um, in algemene zin, bladzijde um, 3. Er staat, de diversiteit geeft aan dat Zandvoort in beweging is. <tiek> het raadsprogramma is dan ook geen hard uitvoeringsschema... maar een dynamische agenda. Dat staat in de inleiding. En dan, uh, dan denk ik, als we nou met die begroting bezig zijn... Ja? En, we, en de Leidraad oh. is een dynamische agenda... dan kan het weer alle kanten uh, opschieten. En dan denk ik, van, uh, kunnen we dat nou niet op een andere manier formuleren dat we afspraken maken die we ook nakomen. Uh, dat is mijn eerste opmerking. En heeft u daarbij een suggestie uh, voor u, uw collega's, meneer Demmers? Wat is programma 1, waar u het over heeft, of niet? Ja, nou, de suggestie is om uh, de plannen en de bijbehorende cijfers... Uh, om die, uh, laten we zeggen, uh, nu even, wij vinden het even te laten voor wat ze zijn omdat die werkgroep bezuinigingen er nog, of uh, ombuigingen, moet dat ik dat nu noemen. Die werkgroep ombuigingen nog aankomt. En als we nu amendementen, moties of wensen gaan uitspreken, dan denk ik dat we voor de muziek uitlopen. Oké, okay. dank u wel. Uh, eens even kijken, wie heb ik nog meer genoteerd? Meneer Simons. Voorzitter, bij programma 1, er uh, zijn een aantal opmerkingen die. Uh, wij zouden maken over zorg, sociale voorzieningen... intramorale, ouderenzorg. Een aantal dingen die dus onder deze paraplu van uh, programma 1 vallen. Ik denk alleen dat de dingen die wij hadden voorbereid... Uh, dat die gaan vallen onder uh, de auspicie van de werkgroep... Uh, ombuigingen. En uh, ik denk dat we daar uh, die dingen kwijt zullen kunnen... die op dit moment... Want het is allemaal wat dan bepaald wordt voor 2011, maar voornamelijk voor 2012 en verdere jaren. Ik denk dat we daarbij laten en uh, die discussie dus voorlopig even in de werkgroep gaan voeren. Dank u wel, meneer Simons, want daarmee doet u dat inderdaad recht aan het belang van die werkgroep en dat traject. Uh, meneer De Rode. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, het is misschien een beetje lastig, maar wij hebben een, een, een het gaat eigenlijk over de programma's heen. Zo ook wat de heer Kramer van de VVD aangaf... vanwege het, in ons amendement wat wij hebben aangekondigd... niet opnemen van de 25.000 euro voor het Centrum Jeugd en Gezin... vanwege het extra karakter. Die willen wij dus onderdeel laten uitvallen om een aanzet te geven... Tot een, te komen tot een sluitende begroting. Daarnaast willen wij op het gebied... en dan ga ik even naar de goede pagina... Uh, het lokaal gezondheidsbeleid... Als ik... Meneer de voorzitter, mag ik aan, in, bij interruptie... Meneer de Rode, die 25.000 euro... Was er niet bedoeld voor een soort van makelaarsfunctie... Tussen uh, vragers en aanbieders van, uh, van, uh, van vrijwillige hulp? Waar exact het bedrag uh, voor is, moet u niet aan mij vragen. Volgens mij is daar de, de wethouder voor. Uh, maar... Ja, maar u wil hem toch bezuinigen? Uh. Ja, want als u in de begroting leest... En die heb ik hier voor me... Is het bedrag... Uh, de, de, we krijgen geld vanuit de regering, maar het is een extra bedrag wat opgenomen wordt structureel. En dat, dat zou ik dan in deze tijd waar we zitten willen gebruiken om als dekking te gebruiken. Uh, der, uh, ook wat ik net aangaf, de lokaal gezondheidsbeleid is onderdeel van een, uh, te komen tot een sluitende begroting. Omdat daar staat, er wordt gevraagd als nieuw beleid 30.000 euro voor 2011... En dit willen wij korten met 50%. En uh, niet om de, uh, om de eerste plaats, omdat het alleen wordt aangewend indien het benodigd is. En uh, als co-financiering voor een programma waarvoor externe subsidies kan worden verkregen. Nou, wij denken als het aangewend wordt als het nodig is, willen we dat eerst wat naar beneden bijstellen: 50%. Om weer te komen tot de sluitende begroting. Uh, daarnaast hebben we nog wat aan. Vullingen gegeven in ons algemene beschouwingen, ook vanuit dit programma. Bijvoorbeeld op de hoogte gehouden worden over de nota volle kracht vooruit. Uh, we nemen aan omdat de wethouder daar niet op ingegaan is dat hij dit gaat doen aan, uh, aan de raad. Uh, vanuit dit programma. Uh, dank u wel, meneer voorzitter. Dank u wel, meneer de Rode. Heb ik iemand overgeslagen, mevrouw Rietkerk. Dank wel, voorzitter. Um, uh, dit gaat ook over uh, het Centrum Jeugd en Gezin. En in aansluiting op het amendement van, uh, van de VVD. Um, in um, de begroting staat dat de doeluitkering niet afdoende zou zijn. Dus ik ben ook wel erg benieuwd waar die 25.000 euro structureel nou echt voor bedoeld waren. Of we dus niet in de problemen komen als we daarmee akkoord zouden gaan. Dank je wel, mevrouw Rietkerk. Mm. Meneer Bluis. Even reageren op meneer Demmers. Nee, waarom? Want meneer Demmers gaf eigenlijk aan. Ja, jongens, laten we nou niet nu met abonnementen komen en dingen anders doen. Omdat het straks in de werkgroep bezuiniging komt. Maar het gaat juist hier om nieuw beleid. Dus je kan natuurlijk niet zeggen, we nemen vandaag nieuw beleid aan. En in de werkgroep bezuiniging schieten we dat weer af. Dus als je daar nu anders mee om zou willen gaan, moet je dat nu aangeven. Ik denk dat dat wel een antwoord is op uw vraag. U had een heel betogen over, laten we nou dat allemaal anders aanpakken. Ja. ja, dank u wel, voorzitter. Uh, nieuw beleid. Ja, vooralsnog het oude beleid gewoon uh, een beetje uh, rommelig wordt uitgevoerd. Heeft GBZ helemaal geen zin in nieuw beleid, anders dan opgelegd vanuit het Rijk. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Um, ik geef de portefeuillehouder het woord. Meneer Toner, ja. bent u zover of wilt u even rustig bladeren en zoeken? Ja, ik wil even... even... Ik wil even schorsen. Die voorzitter, als het uh, mag, ja. want ik moet ook nog even gaan, uh, gaan gras zijn in de voorjaarsnota. Een uh, minuut of tien minuten? Maximaal. Wij schorsen maximaal tien minuten, dus als het lukt zijn we eerder weer bij u in de lucht. Oké, okay, Joop, waar gaat het nou eigenlijk om? Nou, maar, ik denk in feite om de ombuigingen en de commissie ja, die ja, ja. begeleiden. Ja. Maar, maar de ik... laatste discussie was om... Uh, 25.000 euro. Ja, voor elk het, jaar structureel. Ja, structureel. voor het... Uh, jeugd en te gezin. Ja. Zou ze dat ook niet binnen... Hoe heet het centrum nou ook? Weer, ook tegenwoordig. He? Nee, nee dus, de, de, wat ik weet is de bedoeling. Omdat in een nieuwe... Centrum wat moet gaan ja, komen op, in die ja. noord, dus tegenover een pluspunt, dat daar een centrum voor jeugd en gezin moet komen. En voor zover ik weet, maar ik hou me helemaal te goed, want ik snap daar drie keer niks van, uh, heeft het uh, Rijk daar behoorlijk subsidies voor. En ik weet niet of die 25.000 euro structureel daar ook vandaan komt, geen flauw idee. Ja. Nou ja, en mijn idee zou zijn, probeer dat te integreren in een organisatie die al bestaat. Ja. Ja, en, ja. En dan maar daar, dan moet er moet wel ruimte voor zijn. Jeugd is, is er al voor een deel in, uh, in, in ook. Ja, ja er, er, jongeren zijn er, er zijn jongeren, nog En uh, nou ja, gezien zou ik. Misschien dat je daar wat kunt besparen. Maar oké, okay, goed. Het, uh, ja, ik uh, nogmaals, uh, je weet het. Uh, begroting is voor mij abacadabra. Ja, ja, maar de wethouder gaat nu kijken ja. naar dingen. om straks die commissie- uh, of werkgroep ombuigingen niet voor ja. de voeten te lopen. Ja, ja, ja. Dus hij gaat kijken in, uh, in wat ja, Kijk, het is natuurlijk een raadsbrede commissie. Elke partij heeft er een stem in. Ja. Dus men overlegt daarin of je nou coalitie bent of niet. Ja. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat dat, dat goed naar voren komt. Ja. Want uh, ja, we staan voor een behoorlijke pakkie uh, uh, ja, minder geld vanuit het Rijk natuurlijk. Hè? Ja. Alhoewel, maar ja, toch zij de tonen van het kan meevallen. Ja. Dat is zo. Maar Joop, we praten nu over maatschappij en zorg. Ja. En daar wil niemand echt zo bezuinigen. Ving... Nee, en is... ook zijn vingers niet aan branden. En niet zijn vingers aan branden. Geen ja. enkele politieke partij nee. vindt dat. Nee, uh, iets... Van de rechtervleugel naar de linkervleugel ja. en alles ertussenin. Ja. Dat nou is, uh... ja, kijk even. En terecht, ik, ik heb daar geen probleem mee. Kijk even naar de algemene beschouwing van de VVD. Uh, met de ingezonde brief. Ik dacht eerst even dat ze die gestolen hadden van Sociaal Zandvoort. Maar <laughs> nee, nee, het was een, uh, ik vond het een heel leuk idee. Uh, ja, ik, heb ja, ja. Hem dus, ik had hem vanochtend al gelezen. Ik denk ja, dat heeft ze helemaal goed gedaan, die uh, Belinda natuurlijk. Uh, Oké, okay. nou ja. Pascal, ben je nog wakker eigenlijk? Hij zit lang nog met zijn telefoon te spelen, ze gaan nou uit. dus er staan spelletjes op met telefoon, dus ja, ja. uh, daar heb ik in ieder geval m'n bezigheidstherapie nou, ja. aan. Jeugd en gezin is voor jou nog niet actueel, eventjes op dit moment. Nee, nou, gezin ik, waarschijnlijk uh, niet, hij is zelf nog jong. Uh, nou, zo, zo jong is dan niet. Nee. dat is voor mij interessant. Ik heb geen idee hoe jong die is, jong genoeg, denk ik. Heb uh, je nog okay. jonge muziek? Ja, boven z'n nummer zes. Weet je wat je gaat spelen? Touch me, touch me. Ja, dat is voor jullie, ja. Maar ik heb niet eens even wat anders klaarstaan. Oké, oh, nee, eigenwijs... De burgemeester heeft weer de raadsleden op hun plaats geroepen. En dan zullen we zo meteen het antwoord krijgen van Gertone aangaande aangaande programma 1. ...heropende vergadering... ...en geef wethouder Tone het woord. Wilt u uw plaatsen innemen? Meneer Tone. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik moest even de voorjaarsnota... ...bij toveren. Omdat ja, er staat geen onderbouwing in... de Nee, dat klopt. Want die onderbouwing was al gegeven... ...bij de voorjaarsnota. En eh, vandaar dat wij dit zo... ...vanuit de voorjaarsnota hebben overgenomen... Dat hebben we met al die andere dingen gedaan. Dus als u straks uh, daar ook nog mee komt... Dan, uh, dan moet ik telkens weer die voorjaarsnota erbij halen. Op bladzijde 19 van de voorjaarsnota... ik zal u helpen, mevrouw uh, nee, Geuransson... daar staat dat het budget voor lokaal gezondheidsbeleid... die 30.000 uh, is, uh, is uh, ingeboekt bij de voorjaarsnota... omdat uh, wij uh, cofinanciering zullen moeten doen... Uh, daar waar wij uh, een aantal zaken op willen gaan pakken... zoals bijvoorbeeld alcoholmisbruik onder jongeren... En depressieve klachten bij volwassenen en ouderen in Zandvoort, eh, omdat dat een forse een, een bedreiging voor de volksgezondheid vormt. En een nieuwe impuls is subsidie, ofwel van provincie of van ZonMW, eh, voor actieprogramma's en daar heb je co-fiancier bij nodig. Heb je die bedragen niet, heb je geen budget, dan eh, krijg je ook geen uh, subsidie voor dit soort uh, interventies die we willen gaan voeren. Vandaar dat we het bij de voorheidsnoot al opgenomen hadden en dat is dus de onderbouwing. En uh, ja, gaat u schrappen voor 15.000 euro, zoals de heer de, de, de Rode uh, stelt, dan, uh, dan, dan, zijn de, dan kunnen we maar de helft van de interventies doen die we eventueel willen doen. Uh, dus dan kunnen we of alleen maar in de richting van het alcoholmisbruik uh, iets gaan doen of uh, in de richting van depressieve klachten bij volwassenen. Want zoals u weet, en ben ik het straks toch vergeten, hebben wij ook sinds 1 juli op ons bord de ouderengezondheidsbeleid. gezondheidsbeleid. Um, Nee, daar komt er veel meer aan, dat we straks al over. Wat betreft het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarvoor is gezegd, hebben, alle jaren hebben wij middelen die we kregen voor CEG gestort in een, in een reserve, die doeluitkering. Die bestemd is voor het realiseren van een CEG. En de reserve zal naar verwachting niet afdoende zijn om de werkelijke kosten te dekken. U kunt die dus nu schrappen, maar dat betekent wel... ...dat u straks niet tegen mij moet zeggen... ...als ik kom tegen die tijd voor extra middelen... ...dat u niet helemaal zegt van ja, maar... Uh, ...sorry, maar die hebben we nou niet meer... ...die gaan we nou niet meer beschikbaar stellen... ...want wij zullen op enig moment... ...een CEG vorm moeten geven... ...en onze verwachting is dat wij structureel... ...25.000 per jaar tekort komen. ...ja, je kunt ze nu gaan schrappen... ...maar... ...is dat zinvol in de wetenschap dat? Tenzij u zegt van nou, wij gaan het nu schrappen... ...maar wethouder, als je straks met een plan komt... En het moet er weer bij. Dan geven we u op voorhand nu al de zekerheid dat dat wat erbij moet, dat u dat ook krijgt. Tot een bepaalde hoogte natuurlijk snap ik ook wel. We hoeven geen gouden kranen en, uh, en zilveren schoorstenen op. Maar dat zijn uh, in feite de antwoorden op uh, de vragen over lokaal gezond het Centrum Jeugd en Gezin. En uh, meneer De Rode, uh, ja, ik vond het overbodig om daar antwoord op te geven. Want uiteraard houden we u op de hoogte hoe het gaat met het uh, vrijwilligerswerk uh, en de. De, de werving enzovoorts, want u weet hoe we daarin staan. Dank u wel, meneer Tonen. Wie wenst in tweede termijn hier het debat over? Ik noteer eerst meneer De Vries, meneer De Rode, mevrouw Rietkerk, meneer Kramer. Dat is hem even. Even kijken, ben ik al bij u begonnen, meneer De Vries? Volgens mij niet, hè? Mag u als eerste het woord Dank u wel, voorzitter. Uh, ik heb een vraag aan de wethouder. Uh, ik zie namelijk in het overzicht op bladzijde 149 van de programmagroting... ...zie ik dat er bij het pluspunt context en pluspunt in totaal ongeveer zo'n 700.000 euro uh, aan subsidies gaat. Uh, D66 heeft de indruk dat daar wat overlap in zit. Dus dat, uh, dat verschillende organisaties hetzelfde doen. En onze vraag is ook van of de wethouder onze mening daarin deelt... He, en dat daar wellicht ook uh, wat geld weggehaald kan worden uh, vanuit die dubbel, dat dubbelspelen. En ten tweede, en dat is een ander punt, dat is de kinderopvang op bladzijde... Meneer de Vries, ja? de, Vries. Uh, de wethouder had de begroting niet voor zich. U heeft oh. gemist op welke pagina u de bedragen heeft geciteerd. Ja. Even terug, en, want ik heb het niet helemaal kunnen volgen. Oké. Okay. Ik, ik, ik wil u graag verzoeken, maar dat geldt voor alle van u. Maar een aantal van u zijn nieuw. Uh, we proberen juist, als er nog vragen zijn, dat in eerste termijn af te vangen. Zodat we in tweede termijn het onderling debat kunnen gaan uitproberen. Dus ik geef u nu de gelegenheid om deze vragen nog te stellen. Krijgt de portefeuillehouder even het woord om te antwoorden. En daarna gaat echt de tweede termijn in de gang. Ja? Dus de eerste vraag graag nog één keer. Ja, de eerste vraag betreft de bedragen... ...die op bladzijde 149 staan uh, voor het pluspunt, uh, het context en het pluspunt. In totaal is dat een bedrag van bijna 700.000 euro. Het is zelfs 700.000 euro. Uh, D66 heeft de sterke indruk dat daarin wat dubbel werk verricht wordt. Onze vraag is dus ook aan de wethouder, is, deelt hij ons, onze mening daarin? En zo ja, wat voor bedrag ziet hij dat daarop gekort kan worden... Eh, om dat dubbel werk overbodig te maken. En de tweede vraag betreft de kinderopvang. Eh, het is eh, naar mijn het weten van D66: wordt de subsidiëring van Peuterspeelzalen langzaam en zeker landelijk afgebouwd. Eh, ook in de om, ons omringende gemeentes, eh, naar D66 gemeenten weten. Eh, wij zouden eigenlijk ook wat dat betreft de subsidies hiervoor in drie jaar tijd terug willen brengen naar nul. En u wilt weten wat de portefeuillehouder daarvan vindt? Ja, precies. Goed. Portefeuillehouder, graag nog even hier antwoord op. Ja, voorzitter. Wat dat laatste betreft... wij hebben ons in ieder geval te houden aan regels van bestuurlijk fatsoen. En dat houdt in dat als je iets wil gaan doen... terwijl er al sinds jaar en dag subsidies verstrekt worden... Bijvoorbeeld in dit geval van peuterspeelzalen. Dat je dat niet zomaar in één keer kunt... het uh, is ook niet zomaar in drie jaar kunt uh, wegbezuinigen. Om de simpele reden dat het met name voor een heel groot gedeelte ook te maken heeft... Met uh, salarissen van medewerkers. Dus als je alleen maar subsidie verstrekt om boeken aan te schaffen... Dan gaat dat nog wat makkelijker. Maar als daar ook salariskosten in zitten... Dan wordt dat weer wat moeilijker. Want uh, je kunt niet zomaar zeggen... Nou, de peuterspeelzaal... Uh, ...laat maar personeel afvloeien of zie maar dat je el, elders geld uh, genereert. Maar ik vind dit, zuiver, een zaak waar, die je mee moet nemen in de werkgroep ombuigingen. Uh, uh, ik denk dat dat verstandig is om daar te gaan kijken. Want dan moet je ook, denk ik, een wat langere termijn blik daarop werpen dan, uh, dan, uh, dan drie jaar. Ik denk niet dat je dat gaat redden en dat je dat ook niet voor elkaar krijgt. Uh, wat betreft... Uh, uh, het van van Pluspunt en Context, waarbij ik denk dat daar dubbel werk verricht wordt, uh, nou, dat, dat, is, uh, dat is denk ik mijn misvatting. Uh, context is puur voor het maatschappelijk werk en schoonmaatschappelijk werk. En, uh, en Pluspunt heeft, uh, doet gewoon het normale welzijnswerk. En daar zit geen enkele overlap in. Dank u wel, wethouder. Nu de Vries, behoefte aan debat in tweede termijn? Nee? Mevrouw Rietkerk. Dankjewel, voorzitter. Ik bedank de wethouder voor de beantwoording voor die 25.000 euro. en uh, Ik denk dat wij uh, wel blij zijn dat die 25.000 euro er zijn. Um, omdat ik bang ben, want als je dat nu uh, niet zou toekennen... Dan krijgen we straks op kleinere bedragen, op bepaalde onderdelen van het Centrum Jeugd en Gezin, de vraag of wij daarmee akkoord gaan met dat geld wat erbij moet. En dan ben ik bang dat er een discussie ontstaat, vinden wij dat noodzakelijk voor de, uh, voor de Zandvoort, dus dat we dat taakgebied uh, extra, uh, dat we daar extra geld voor uh, forteren. Dus laten we, PvdA is voor die 25.000 euro. Dank u wel, mevrouw Rietkerk. Meneer De Rode. Ja, dank u wel, uh, meneer de voorzitter. Ja, maar even bij de laatste te beginnen. Uh, het Centrum Jeugd en Gezin is een prima uh, initiatief. Maar het moet niet zo zijn dat we nu al gaan vaststellen dat we, een, dat we een extra bedrag hebben... zonder dat we iets gedaan hebben aan het Centrum Jeugd en Gezin. We, we, we zitten nu in een situatie dat we ongeveer om en een wij drie ton moeten vinden dan moeten we niet alvast 25.000 euro structureel extra gaan opnemen... om het centrum jeugd te gezien extra cachet te geven. We moeten eerst kijken wat zijn de huidige middelen die we krijgen... en die moeten we eerst proberen aan te wenden. Als dat niet voldoende is, dan kan er altijd over gesproken worden... hoe we iets efficiënter kunnen gaan doen daar binnen pluspunt. Maar in eerste instantie is het dus omdat het een extra karakter heeft... en omdat er gelden komen hiervoor vanuit Den Haag om dit nog niet toe te kennen. En omdat we nou eenmaal drie ton moeten zien te dekken... en we daarop willen bezuinigen. Dat geldt ook voor het lokaal gezondheidsbeleid... wat verwoord staat op pagina 26 in de begroting. En ik begrijp het antwoord van de wethouder volkomen. Natuurlijk is het van belang om voor alle doelgroepen... die met een probleem daarover zitten... aan te komen met een bepaalde oplossing. Dat vindt het CDA ook. Maar omdat dit nieuw beleid is... En omdat de voorjaarsnota dan eigenlijk achterhaald is... omdat we een tekort hebben... moeten we kijken naar de zaken die nieuw beleid zijn... om te kijken van jongens... kunnen we dat nog eens kritisch tegen het licht houden? Dat hebben wij proberen te doen... omdat u ook aangeeft in uw begroting... dat het alleen wordt aangewend indien het beno benodigd is. We kunnen dan in die tijd gebruiken nu 15.000 euro tekorten... om daar dan straks in de werkgroep ombuiging te kijken... hoe kunnen we binnen dat programma efficiëntieslagen effici slaan en kijken waar we kostenbesparing kunnen uh, vinden, zodat, zoals wij ook hebben aangegeven in onze uh, algemene beschouwingen, om toch uh, alles eerst te doen. En misschien hebben we straks wel niet 30.000 euro nodig. En blijkt het wel dat we 15.000 genoeg hebben. Vandaar dat wij kritisch hebben gekeken naar het nieuw beleid, om te komen tot een sluitende begroting. Dank u wel, meneer Rode. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Ik was eigenlijk wel heel erg blij met de reactie van de wethouder. Ten meer omdat ik gewoon bevestigd krijg dat het eigenlijk op dit moment gewoon nat vingerwerk is. Het Centrum in Jeugdgezin, er is op dit moment nog geen enkele inzage in van wat het uiteindelijk gaat kosten. Uh, nou, dat kan ten meer, is dat, komt dat door dat, dat de locatie nog niet bekend is. Dus men weet ook niet eens waar het gevestigd gaat worden. En men weet dus ook uiteindelijk niet wat de kosten zullen zijn voor het centrum en jeugd en gezin. En als ik nu al 25.000 euro extra ga, ga geven, structureel per jaar... Ja, dan heb ik zo en zo het idee dat het al meteen wordt uitgegeven. Dan kan ik dadelijk nooit meer zeggen van ja, van, kom maar weer terug met die 25.000 euro. Nu heb ik nog een middel om in ieder geval u... ...het voor het geld te laten doen. We zijn op de voorjaars, bij de voorjaarsnood zijn we als VVD ook heel uh, hard in geweest. U zet de tering waar naar de neering. U krijgt dat bedrag en niet meer. Dank u wel, uh, meneer Kramer. Meneer Babbel wilson ja, Ik wou uh, aan de heer Kramer een verduidelijking vragen... ...hoe ik... De, de zinsnede niet structureel 25.000 euro op te nemen moet lezen. Betekent dat dat de heer Kramer voorstelt om eenmalig dat bedrag uh, te forteren? Of betekent de heer Kramer betekent dat, dat de heer Kramer helemaal niets wil forteren? Meneer Kramer. Helemaal niets. Duidelijk? Duidelijk. Wens u nog iets aan het debat toe te voegen? Uh, meneer bouwer Gelson? Wat zegt u? Wenst u nog iets aan het debat toe? Nou kijk, ik, eh, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat op het moment dat je het zo leest niet structureel, dus wel eenmalig, dan heb je namelijk in ieder geval de mogelijkheid om in het komend jaar eh, te kijken hoe het loopt en je te bezinnen of herbezinnen op eh, welke consequenties dat heeft en vervolgens voor de, op volgende jaren, 2012 eh, tot en met 2014, dan daar het beleid aan te koppelen. En dat zou misschien een, een mooie tussenoplossing zijn. Is iedereen helder wat meneer Babel-Gilson bedoelt? Oké. Okay. Ik, ik hoorde wat door de zaal ingaan. Um, volgens mij is het daarmee... Mevrouw Rietkerk. Ik wil nog graag aan de wethouder een toegevoegde vraag stellen. Um, wat zijn de consequenties exact als we die 25.000 euro niet toevoegen? En daar bedoel ik exact mee, want als ik u goed begrijp... Uh, zijn die 25.000 euro hebben we gewoon nodig... omdat er niet voldoende geld is om alles te kunnen doen wat we willen doen... en dat het niet echt met gebouwen te maken heeft. Het heeft gewoon te maken met... Dat begrijp ik. Dat was uw vraag. Portefij houden, meneer Thoenen. Nee, ik heb straks, uh, ik heb straks al aangegeven... Um, wij verwachten dat het bedrag onvoldoende is. Zo staat het ook letterlijk in de voorjaarsnota weggeschreven. Wij verwachten dat dat bedrag onvoldoende is. En ik heb zo even ook al gezegd. Op het moment dat u het nu wegbezuinigt. Maar ik ben straks duurder uit met het CEG, Dan kom ik wel bij u te biecht. En, uh, en dat lijkt me dan ook niet meer dan logisch. Je hebt, het, het heet niet voor niks een begroting. Na afloop... Krijgen we de jaarrekening, dan weten je we precies wat het gekost heeft. Je weet van tevoren nooit exact wat het kost. Maar de verwachting is, en daarom heeft men het structureel bijgedaan, structureel, omdat men verwacht dat de middelen anders ontoereikend zullen zijn. En dat doet men niet voor niks. Zonder exact aan te kunnen geven, het wordt 23.171 euro en 33 cent. En datzelfde geldt voor het lokaal gezondheidsbeleid. Dank u wel, wethouder Tonen. Ik zag net wat vingers omhoog gaan, maar de vraag is of de impuls nu nog aanwezig is dan wel. U zegt, het debatrondje is voldoende geweest. Meneer de Rode. Ja, ik zou er toch wel op willen reageren, voorzitter, als dat mag van u. Meneer, u heeft het woord. Ja, oké. Okay. Nee, ja, wat de wethouder zegt, als dat bedrag dan wat we krijgen vanuit het Rijk niet afdoende blijkt te zijn... ...dan verwacht ik natuurlijk ook van de wethouder van Financiën dat hij... ...in zijn portefeuille dan ook maatschappij en zorg heeft... ...dat hij gaat kijken van hoe zou ik het nou kunnen doen... ...dat ik toch voldoende geld heb voor het Centrum Jeugd en Gezin... ...en dat ik andere kostenbesparingen binnen maatschappij en zorg weet te vinden. Zodat we ook dat Centrum Jeugd en Gezin kunnen doen... ...en het maatschappij en zorg. Dus dat we innovatief en creatief omgaan... ...binnen zijn begroting, maatschappij en zorg... ...maar ook dat we het Centrum Jeugd en Gezien niet tekort doen. Want dat is de achterliggende gedachte. U wilt nu al extra geld... zonder dat u weet dat, dat u, m, u probeert een schatting te maken... dat u nu al tekort komt. En dan al moeten wij straks extra geld gaan geven... als het tekort blijkt te zijn. Ik neem aan dat u dan ook binnen uw programma gaat kijken... van ja, jee, hoe kan ik dat nou iets, even iets anders doen... en iets efficiënter doen. Zodat we ook echt structureel gaan kijken, de stof kan er doorheen halen... van joh, kan het nou niet echt wat efficiënter... en die kostenbesparing uh, op te leveren... zodat we het centrum wel kunnen doen. Dank u wel, meneer De Rode. Meneer De Vries. Ik stak mijn op. Ja, voorzitter. Nog even een reactie op de wethouder wat betreft de kosten van de peuterspeelzalen. Het zijn huisvestingskosten, dat staat er ook duidelijk in. En dus in die zin ben ik het niet mee eens dat hij zegt dat het personeelskosten zijn. En dat geldt ook voor de anderen. Dat zijn namelijk volgens mij allemaal kosten voor materialen. In principe peuterspeelzalen worden gerund door vrijwilligers. Dat was het u betreft. Uh, meneer Simons, u stapt uw vinger ook nee, nog op. Nee, nee, nee. Nee? Ja, voorzitter. Ik heb nog een, nee. een praktische nee, even, vraag. Even. Kan ik doorgaan? Er wordt van alle kanten gepoogd te interruperen. Maar de vraag is even of uh, dat wat één uiteindelijk zegt ook een waarheid moet zijn. Dat is niet een definitie, nog een uitgangspunt. Meneer Simons, u heeft het woord. Meneer Simons heeft het woord. Voorzitter, ik heb nog even een praktische vraag voor het amendement van de VVD over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Uh, is het niet handig om dan uh, bij ons kwam die vraag al van is het nou structureel ja of nee, uh, maar dan eenmalig. Om dat woordje structureel er helemaal uit te halen, want als u van plan bent om te zeggen niet 25 op te nemen, dan is het duidelijker. Dat was even een vraag. Dank u wel meneer Simons. Uh, het debat, meneer Kramer, u wilt nog iets zeggen. Ja, ik, ik denk dat wij in kunnen stemmen met het voorstel van de heer Simons. Ik wilde nog één opmerking maken, ook over het Centrum Jeugd en Gezin. Dat heeft ook in de commissie uh, gespeeld. En daarin kwam uh, de wethouder kwam ook met uh, voorbeelden als uh, dat er extra geld nodig was voor het uh, digitaal kinddossier. Kijk, daar lees ik nu allemaal niks over terug. Maar waar ik nu heel erg benieuwd naar ben, is van hoeveel er nu in die reserve zit voor dat uh, Centrum Jeugd en Gezin. Want ik zou het graag onderbouwd willen zien. Kijk, we moeten een reële begroting vaststellen. En daarin kunt u zelf nog schuiven binnen uw eigen programma 1. Maar als ik nu al 25.000 euro uitgeef extra voor het Centrum Jeugdgezin... ...weet ik dat ik het gewoon kwijt ben. En daar wil ik dus gewoon meer inzage in hebben... ...van hoeveel er nu eigenlijk op dit moment is. Nee, maar uh, het is nu niet ter stemming. Dit is meer ter debat... En wat ik merk is dat u met het college wilt debatteren. En dat is volgens mij niet de bedoeling. Want ik krijg meer Voorzitter, reacties. Voorzitter, ik, ik, dus, ik heb dus de begroting ja. op nagegaan En ik kan dus geen reserve vinden. Ja, en u weet inmiddels meneer Kramer dat we nu in de raad zitten. En dat daar de commissie voor is dan wel het eerste termijn. En ik al erg soepel ben geweest in het steeds laten beantwoorden van vragen. Daarmee is denk ik het debat afgerond. En het staat u vrij om na, na de schorsing meneer Kramer, nog een kopje koffie bij een portefeuillehouder te halen... voordat morgen besluitvorming plaatsvindt. En natuurlijk wordt er iets gezegd in de raad. Wat niet klopt, meneer Van der Drift? Dan moet u dat ook niet zeggen, denk ik. Volgens mij is er voldoende gezegd, want u valt ook in herhaling. Het gaat niet om overtuigen, maar om wat zijn de feiten. Ik... Stel voor dat wij programma 1 hiermee achter ons laten en naar programma 2 gaan. Wie wenst over programma 2 in eerste termijn het woord? Mevrouw Verheij, meneer Paap, meneer Bluis, kijk even rond, meneer Simons, meneer Paap, u wilt het woord? Aan u als eerste. Ja, heel kort, meneer de voorzitter, voordat de wethouder vergeet... in mijn algemene beschouwing uh, had ik een stukje over, uh, uh, over het groen uh, in Zandvoort. Ik hoop dat de wethouder uh, mijn algemene beschouwing gelezen heeft... dan hoef ik het niet te herhalen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Mevrouw Verheij. Dank u, voorzitter. De fractie van de VVD kan zich vinden in de voorstellen opgenomen in programma 2... met uitzondering van het voorstel over de reinigingsheffing... Op dit moment is de reinigingsheffing niet kostendekkend en moet er jaarlijks een bedrag worden ontrokken aan de egalisatievoorziening. Het uitgangspunt is echter dat de reinigingsheffing kostendekkend moet zijn. Dit kun je op twee manieren bereiken. Je kunt de opbrengsten verhogen, oftewel de burgers meer laten betalen. Of je kunt de lasten verlagen, oftewel de kosten reduceren. Het voorstel van het college is om de opbrengsten te verhogen, hetgeen een lastenverzaring voor de burgers van Zandvoort betekent. Het voorstel van het college biedt echter geen oplossing voor het probleem. Met een verhoging van het tarief met 1,75%, zoals wij met elkaar hebben afgesproken in de vastgestelde begrotingsuitgangspunten, raakt de egalisatievoorziening leeg in het jaar 2012. De verhoging van de heffing met 3% levert een bedrag van 25.200 euro op, maar ook met de verhoging van 3%, zoals het college voorstelt, zal de egalisatievoorziening leeg raken. Zei het een jaartje later. Dit maakte dat het voorstel van het college geen structurele oplossing biedt. Sterker nog, het voorstel zal ertoe leiden dat de burgers ieder jaar meer zullen moeten gaan betalen... zodat de egalisatievoorziening niet leeg zal raken als er niet tot wijziging van het beleid wordt overgegaan. Ook missen wij een grondige onderbouwing van het voorstel... Wethouder Tone heeft zojuist in zijn reactie op de algemene beschouwingen gezegd dat daar waar het niet nodig is, we de lasten voor de burger niet zullen verhogen. In het voorstel wordt deze noodzaak niet onderbouwd. De gemeente heeft aangegeven wel dat een verdere kostenbesparing zonder beleidswijziging niet mogelijk is. We vinden het jammer dat het college niet reeds in dit stadium verder heeft gekeken en heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn als er wel tot beleidswijziging wordt overgegaan. Weliswaar heeft het college aangegeven dat de reinigingsheffing in Zandvoort vergeleken met andere gemeenten laag is. Dit is naar onze mening niet zo'n goed argument. Omdat het gaat om het totaal van de lasten en omdat de Zandvoortse burger uiteindelijk meer gaat betalen. Dat er in andere steden minder wordt betaald is hierbij een schrale troost. Er wordt ook wel gedacht, ach wat maken die paar tientjes per jaar nou uit. Ook hier gaat het echt om de samenhang met die andere lasten. En zoals uit de brief van Henk en Ingrid al bleek... komen er genoeg andere lastenverzwaringen voor ons allemaal aan. Daarom stelt de fractie van de VVD het volgende voor. De reinigingsheffing wordt overeenkomstig de gemaakte afspraken... uitsluitend verhoogd met het inflatiepercentage van 1,75 en dus niet met 3 De dekking hiervoor is wat ons betreft zojuist gevonden... bij het amendement over het Centrum Jeugd en Gezin. Hetgeen ons 25.000 euro zou besparen... Verder wil de VVD dat er in het kader van de werkgroep ombuigingen wordt onderzocht of er een verdere kostenbesparing door middel van wijzigingen van beleid mogelijk is. Zonder beleidswijzigingen is het de gemeente al gelukt om 40.000 euro aan de lastenkant af te ramen. Dit is absoluut prijzenswaardig. Wij zijn echter van mening dat het met een beleidswijziging zou moeten lukken om de kosten nog verder te reduceren. We roepen het college dan ook op hiertoe over te gaan en dienen bij deze het, een amendement hierover in. Zoals u kunt lezen, houdt dit amendement in dat de reinigingsheffing uitsluitend met het inflatiepercentage van 1,75% wordt verhoogd... en dat de belastingvoorstellen van 2011 dienovereenkomstig worden aangepast. De fractie van de VVD ziet zichzelf wat dat betreft graag als de waakhond van uw portemonnee... En door met elkaar voor dit amendement te stemmen... bewaakt ook u de portemonnee van de burgers van Zandvoort. Dank u. Dank u wel, mevrouw Verheij. Meneer Bluijs. Uh, ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, het uh, openbaar groenstelling had eigenlijk een, natuurlijk een, een motie... voor amendement willen indienen om uh, 600.000 euro voor extra groen in te zetten. Maar ja, ach, dat kan nu even niet. Dus vandaar dat wij niet met een amendement zijn gekomen. Uh, maar... Ook in dit programma, want de wethouder gaf het al aan... er gaat aardig wat geld in dit programma om. Ik dacht, het is 1,4 miljoen of zo. Dus de vraag toch aan de wethouder is... ...u heeft er al wat van gezegd... ...maar ja, wij denken ook dat, dat er op gepaste wijze anders met groenbeleid moet worden op, omgegaan. Wij zien dat het uitgezette beleid ten opzichte van de uitvoering... ...dat dat niet, niet matcht, onvoldoende matcht. En dat is ons duidelijk geworden... Mijn was het al heel lang duidelijk, want ik loop al jaren erover te klagen, En zeker de laatste tijd nadat we een rondleiding hebben gehad. En waar je kan zien hoe slecht het met bijvoorbeeld de bomenstand in Zalvoort gesteld is. Dus kunt u zeggen hoe u dat gaat oplossen? Dat u alsnog in staat bent om binnen uw begroting ruimte daarvoor te vinden. Om alsnog extra aandacht te besteden aan, aan de bomen. En als uit onderzoek mocht blijken dat we het... Met andere groenvoorzieningen als bomen zouden moeten doen, omdat dat beter verzalverd is, dan zijn wij niet daartegen dat u dat op een andere manier gaat oplossen. Als we maar een prettig woon- en leefklimaat krij krijgen en behouden. En het is ook een van de uitgangspunten in de structuurschets. Ten aanzien van besparingen en bezuinigingen. Um, u gaf op pagina 32 al aan over dat zwerfvuil, over dat, dat beroemde solo vegen, dat er maar één man op de wagen zit. Ja, volgens ons. Uh, ...kan dat, uh, kan dat uh, leiden tot, tot, tot een besparing. En als je ook kijkt naar uh, de, verder de cijfers op pagina 137... Uh, ...en dan sluit ik me ook een beetje aan bij wat D66 misschien niet gezegd heeft... ...maar wel, wel iets over gezegd van het kan wel een ietsje minder. Je ziet bijvoorbeeld bij bestraatreiniging, hier zie je de, de, de lasten stijgen... Uh, ja, ...van 1,197.000... ...naar 1,362.000. Dus... Hey, ...solo vegen... Uh, ...anders doen... Ja, ...misschien ietsje minder, iets meer vragen... ...dan zien wij daar ook degelijk... ...dat we daar bezuinigingen kunnen doen... ...ook omdat u het zelf heeft aangegeven... Uh, u geeft aan dat we kunnen bezuinigen... ...oké, okay, maar gaan we het dan meteen inzetten... ...om meer te gaan vegen? Uh, nee, in dit geval zal het tot een bezuiniging moeten leiden... Dus, Kunt u daar nog antwoord op geven? En daarnaast erg het CDS in groene geldende wijze hoe met grofvuilen omgegaan wordt in Zandvoort. Het is echt dramatisch hoe mensen daarmee omgaan. Dus wij denken dat op termijn het grofvuilenregeling gewoon betaald moet worden en op afroep. Uh, met bepaalde systematiek. Want zoals het nu gaat kan het niet. Ik denk dat iedereen bijvoorbeeld, ik geef u maar een, een, een idee, uh, een bepaalde zak kan afnemen voor een bedrag X. En dat die daar zoveel in moet doen. Alles ligt nu los op straat. Dat kost volgens mij drie keer zoveel als dat het hoeft te kosten. Omdat alles los ligt. Dus daar zijn volgens ons ook nog besparingen te halen. Wij geven dat maar even aan. In het kader van de zaken die voor ons liggen. En dat we dus nog wel degelijke dingen zijn te behalen. Dank u wel meneer Bluis. Meneer Simons. Voorzitter, ik kan heel kort zijn... want hetgeen wat meneer Bluis heeft gezegd over groen... dat ga ik niet herhalen. Wij zijn het daar volledig mee eens... en staan ook achter de vraag aan de portefeuillehouder. Dank u wel. Meneer Babis. Ja, toch nog. Want, eh, GroenLinks heeft toch nog even een, een vraag aan de wethouder. We zijn op het spoor gebracht door, uh, door het CDA daarvoor. Als we kijken naar groenonderhoud... vragen wij ons eigenlijk af... Of het uh, niet mogelijk is om, uh, om daarin te besparen. En, en wel op deze manier. Uh, in Zandvoort zijn er heel veel stukjes. die, die liggen, uh, stukjes groen. die liggen naast of aan woningen. Uh, of aan flats uh, en, en dergelijke. Uh, maar vaak naast particuliere woningen. Dat zijn huurwoningen of koopwoningen. Nou zijn wij als GroenLinks wel eens in de wijk het, het geval tegengekomen. Dat er mensen zijn die vragen aan de gemeente. Luister, er zit een plansoentje naast ons, of tenminste een stuk groen naast ons huis. Dit waren mensen met een koophuis. Zouden wij dat um, stukje groen kunnen overnemen? Kunnen we daar een, een afspraak over maken? Want, zeggen zij, dat bespaart u... ...in de onderhoudskosten, want die nemen wij dan voor onze rekening. Het enige wat wij dan willen, is gewoon volgens de normaal geldende regels... ...daar een stukje hek omheen plaatsen en we maken daar een afspraak over. En dat scheelt, als je dan alleen al kijkt naar een stukje tranendal... ...enorm veel stukken groen die de gemeente dan niet hoeft te onderhouden. En als je dat niet hoeft te onderhouden, dan scheelt dat weer heel veel geld. Als GroenLinks stellen wij van, nou, dat moet eigenlijk wel kunnen als je daar bereid voor bent goede afspraken mee te maken met de inwoners zelf. Dank u. Meneer De Vries, u wilt daarop ingaan. Ja, even Sorry, bij, bij interruptie. Ik vraag aan GroenLinks, maar ook aan CDA, uh, dat D66 is met een voorstel gekomen om daarmee uh, zeg maar de inwoners van Zandvoort wat meer te betrekken. Ja, even los van de buurtconciërges en zo. Het zou natuurlijk toch heel aardig zijn als wij, net zoals in Heemsteden en ook in andere plaatsen... ...dat wij mensen dan iets laten adopteren. Adopteren een boom is natuurlijk in, in, in Heemsteden. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, adopteren een stukje groen. En dat, dat geeft een enorme kostenbesparing, betrokkenheid van de mensen. En het werkt ook nog, dat is het mooie daarvan. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Vries. Ik kijk even rond. Volgens mij mag de portefeuillehouder... Antwoord geven. En ik zie dat dat meneer Sandbergen is. Meneer Sandberg. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um, ik begin met groen, want dat is toch wel een speerpunt wat u uh, ook heeft afgesproken in het raadsprogramma, een van de hoogste prioriteiten. Als wethouder Groen ben ik daar natuurlijk uh, dolgelukkig mee, dat begrijp ik natuurlijk wel. En ik begrijp ook uw aandacht voor groen, want. Uh, ik heb uh, dezelfde ronde gemaakt als u, misschien wel wat uitgebreid was een privéronde. En wat ik uh, daar heb gezien, daar heb ik ook uh, nou, daar heb ik uh, not notitie van genomen. Um, er zijn een aantal zaken wat u ook in de programbegroting ziet, wat u gaat uh, krijgen in 2011. De groenstructuurvisie, bomenstructuurplan en de bomenbeleid. Uh, maar wat meneer uh, Paap van Sociaal Zandvoort al terecht heeft aangegeven, ik heb dit jaar een, een toezegging gedaan uh, voor groen per wijk te bekijken. Uh, daarnaast heeft u ook net bij programma 8 een, een, een de raadsprogramma aangenomen om meer geld te besteden in groen. Met uw goednemen wil ik dat meegenemen in 2011. Dan krijgt u van mij alle uh, zaken die met groen te maken hebben in een aparte commissievergadering. En dan kunnen we daar goed met elkaar over discussiëren. Eventueel, als dat noodzakelijk is, ik noem maar een bepaald punt de bomen die uh, hier in het centrum staan. En waarvan een deel uh, ja, niet meer uh, goed zijn. Laat ik het zo maar even netjes zetten. Uh, daar wil ik ook met graag met u gaan discussiëren van oké, okay, als we per wijk gaan kijken naar groen, uh, wat, waar zit u dan de prioriteit? Is dat juist het centrum of is dat juist Tranendal? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. De suggestie van meneer uh, De Vries van D66... om uh, burgers meer te betrekken bij groen, die omarm ik heel erg. Het enige wat ik wel wil meegeven... is kan burgers niet verplichten om uh, groenvoorziening te gaan doen. Maar dat uh, bent u wel terdege van bewust neem ik aan. Dus uh, anders omgaan met openbaar groen, ik, uh, uh, ik onderschrijf het, uh, het in de, wat mij betreft de eerste helft van 2011, kom ik naar u toe met uh, gedragen voorstellen en dan uh, wil ik u graag met u over gaan discussiëren. Want wat u ook al terecht aangeeft, het is niet alleen het onderhouden van groen, het is ook de juiste keuze van bomen bij uh, ruimtelijke ordeningplannen, het is uh, de juiste bomen uh, aanschaffen, het is het onderhouden